Nieuws van 1 uur. Anok Thijssen met het NOS-journaal. De KNVB wil sneller gesprek met bondscoach Guus Hiddink. Directeur betaald voetbal Bert van Oostveen wil het functioneren van de technische staf evalueren. Dat gebeurt volgens Van Oostveen sneller dan gepland, omdat de problemen structureel lijken. En hij zegt dat de evaluatie scherper en kritischer zal zijn dan normaal. Gisteren verloor Oranje met 2-0 van IJsland.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 Volkert van der Graaf hoeft definitief geen enkel band meer te dragen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep bepaald. Ook het locatieverbod voor vijf gemeenten wordt niet opnieuw ingesteld. De moordenaar van Pim Fortuyn kwam in mei onder voorwaarden vrij... nadat hij twee derde van zijn celstraf had uitgezeten. De burgemeester van het Brabantse Veen heeft een dreigbrief gekregen. Daarin staat dat hij de traditionele oudjaarsviering moet toestaan. Gisteren bepaalde de burgemeester dat er een feest moet komen op het kruispunt waar jongeren de afgelopen jaren autovrakken in brand staken. Hij hoopt daarmee ongeregeldheden te voorkomen. Bij de vorige jaarwisseling werden honderd jongeren opgepakt.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Op de A27, Gorkum-Breda, staat in beide richtingen... bij de brug bij Gorkum, 2 kilometer vieden. A28, Amersfoort richting Utrecht... tussen de afrit Maarn en de Uithof, 9 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. Er is één rijstrook dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Melinnes in het tweeduurband, Zandvoortlun, met een mooie nummer Give Me A Reason. En hoorde ik net iets onmerkelijks in het nieuws. En dat vond ik heel erg onmerkelijk. Dat ging over uh, zwarte pieten in uh, Gouda. Ja, yeah. daar komen ze ook yeah. inderdaad. Dat heeft uh, Sinterklaas uh, laten weten. En ze komen daar in. Uh, ja, je hebt niet alleen zwarte pieten daar, maar dus ook stroopwafelpieten. En dan moet me meteen weer denken aan een gedichtje wat uh, meneer Heijn, Albert, uh, in, in, in, in uh, het uh, telegraaf, volgens mij, of in het AD had gezet. Uh, lieve Piet, je bent nog niet in het land, maar nu al sta je volop in de krant. Je zou verbannen zijn uit de winkels van Albert Heijn. Van dat bericht, lieve Piet, is helemaal niks waar. Je ligt volop in onze schappen, net als ieder jaar. Wij vinden jou... In zwart en andere kleuren reuzen. Maar laat aan heel Nederland de keuze. En dan gewoon de, de, bij Albert Heijn hun leus eronder. Maar dat, de, die krant krijgen ze ook in Spanje. En uh, Zwarte Piet die heeft uh, ook een advertentie geplaatst. Stoute Heijn. Ik ben nog niet eens in het land. Maar wat lees ik nu alweer in de krant? Ik zou er in allerlei kleuren zijn in de winkels van Albert Heijn. Van dat bericht Stoute Heijn is helemaal niks waar. Ik ben gewoon zwart, net als ieder jaar. Ik vind jouw blauwe keuze ook reuze. Maar koop dit jaar niks bij jou. Dat is mijn keuze. Gewoon niet bij Obertheim. Dat was de reactie van Zwarte Piet? Nou, die Zwarte Piet toch? Stoute Piet, oh uh, Stoute hein. Ja. Wat moet ik er nou mee? Niks, we gaan gewoon Sinterklaas vieren zoals altijd. En dat er een uh, handjevol mensen moeite mee heeft. Dat is dan heel jammer. Maar zelfs in het land van herkomst... waar die mensen... Hè, van de mensen die daar zoveel problemen over maken... zelfs daar wordt Sint-Nicolaas gevierd met een witte Sint-Nicolaas... en een zwarte pieten. Een zwart gesminkt weliswaar. Ook nog. Dus ik snap niet waar ze zich nou allemaal zo druk om maken... en ik begrijp ook waarlijk niet dat er Nederlandse bedrijven zijn... die bij voorbaat zich door dat handjevol mensen al zo laten intimideren... dat ze zelfs nog... er is nog niet eens wat, wat bekend over... maar dat ze nu al zich overgeven aan, aan die wensen... En dat ze hun eigen, de, de, de, de eendrachtmaatschappij, Hollands, Hollandse eendrachtmaatschappij, laat gewoon de principes varen. Ik je vind bedoel, het een schande. Je bedoelt de Hollandse eenheidsprijsmaatschappij Amsterdam. Precies, die juist. Ik vind het gewoon een schande dat ja. ze meteen hun tradities al uh, loslaten bij voorbaat. Doch ik kan daar heel discussie. boos om worden. Ja, anders ik wel. Maar goed, 16 november komt Sinterklaas hier naar Zandvoort toe. 16 november op een... Uh... Zo snel alweer? Ja, 16 november Zo, alweer. dan is het alweer... Oh, wat heerlijk gezellig. Dat is bij bijna, joh. Gezellig. is nou 14 oktober. dus over een ja. maand en twee dagen ja, om precies ja, te zijn. Ja, ja. Oh, jongens. Gaan we weer allemaal je schoentjes zetten, oh. hoor. Over een maandje. Oh. Echt wel. Dat gaan we ook doen. Ja. En dan komt Zwarte roet -piet, Piet weer naar beneden. Door de schoorsteen. je daar lekkere spulletjes in? Heerlijk. Ik hoor je niet. Wat ben je allemaal aan het uiteten, uitvreten? Bedoelde? Nou, dat ga ik je vertellen. Ja? Uh... En na dit nummer, dames en heren, gaan we naar de oproep, hè? Ja, de oproep van de week. Hey, hey. Maar ik moet hem even draaien. Ik hoef geen iPhone, geen Playstation 3. Ik Zo, zoet maar net! Ik word geen agent, opdammersassistent. Toch is de UADS op een saaie lerares. Ik wil maar één ding, iets anders wil ik niet. Ik word later zwarte Piet. En dat kan ik gewoon, les in november. Hey, Na de intro van Sinterklaas in de korps van de portal. Waar jij voor je Piet een medaille gaat. In de grote Sinterklaas met kavel alle kaarten te koop zijn, uh, hoor je het via zand Zandvoort... in de Zandvoortse krant en alles eromheen. En dat is, ja, d -d -d -d dan kan je net zoals Jimbo uh, later uh, Zwarte Piet worden. Maar nu is het tijd voor de oproep. Dolly! Ja. Ik ja. maak hem even spannend hoor. Stiekem heeft... Ik ben best wel benieuwd. Uh, ja. Maar stiekem heeft Maurice net al een oproep geplaatst, hè, jongens en meisjes. Want uh, Sinterklaas komt weer scouten voor Nieuwe Pieten in de toekomst... Dus uh, laat in de korverhal zien wat je allemaal kunt, hè? Ja, Sinterklaas ja. komt even ook een kijkje nemen. Heeft hij mij vorig jaar nog verteld. Kijk dus ik eens hoop aan. dat hij het heeft onthouden. Wordt weer een groot feest, jongens. Ja. Goed, waar zijn wij deze week naar op zoek? We zijn op zoek naar wol. Want uh, donderdagsmiddags is er een, een club dames... Uh, en die, die gaan daar haken en breien. Dat zijn dan ook de breikunstenaars... U kunt daar uh, uh, gewoon bestellingen doen voor, voor artikelen... die u gebreid of gehaakt zou willen hebben. Dat is mogelijk. Maar deze dames gaan ook nog andere dingen maken. En dat zijn met name mutsjes voor kindertjes met kanker. Uh, die lopen vaak met die kale bolletjes. En uh, nou is het zo leuk, dat, dat doe ik al een poosje... Uh, met mensen die, die graag haken, maar eigenlijk niet weten wat ze willen haken... Dan maken ze mooie kindermutsjes en dezelfde poppenmutjes En dat breng ik dan uh, tegenwoordig alleen nog maar bij het Lumzee in uh, Leiden. Maar de dames van de breikunstenaars gaan ook breien en haken... zodat we meer ziekenhuizen kunnen verblijden... met prachtige mutjes voor die mooie kindertjes. En uh, nou hebben we één dingetje. Om, om natuurlijk al die mutjes te, te breien en te haken is er wol nodig... Dus bij deze de oproep voor wol. Mocht u nog restjes wol hebben liggen of bolletjes wol... u mag natuurlijk ook en dat is ook prima als u zegt... ik, ik koop wel een paar bolletjes wol en die lever ik in bij het pluspunt... zodat die kleintjes een mooi mutsje op hebben. Heel graag. U mag uh, de wol langsbrengen bij het pluspunt in Zandvoort Noord. En dan kunnen de dames er tegenaan... En dan kan ik daar weer mooie bestemmingen voor gaan zoeken in de ziekenhuizen bij de kind, op de kinderafdelingen. Alvast onze hartelijke dank. Dus heb je thuis nog een bolletje wol liggen, breng hem naar het pluspunt. Restjes, nieuwe bollen, het maakt allemaal niet uit, ze hebben het hard nodig. Doe het, want ze worden er zo blij van. En ze worden van kleine dingen al blij. Maria Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mohir. direct, om uh, half twee horen we veel meer over het weerbericht en het regio update to... Eerst gaan we luisteren naar Katy Perry met Roar. Barry met War. Net dat we de oproep heeft u thuis nog vrolijkers vol liggen. Restantjes nieuwe, maakt allemaal niet uit. Breng ze naar het pluspunt alsjeblieft. Zo direct om half, het regio nieuws. En nu train sang a different song I'll love her till my last breath's gone Like a river made of silk weten wat uh, koetjesvoetbal is. We hebben net al een paar telefoontjes gehad. Ik ga het zo direct aan uh, jullie vertellen. Want wij weten het. Maar heb je nou nog meer aanvullend nieuws erover? Bel even naar de studio 5730393. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Jan Smit en Kraantje Papi Met hun nieuwe nummer Handelmoog omhoog. En daarna het regio nieuws met Dolly de Pierik. Nou, je hebt nog een conferentie van met te goed hè? Die was ik vergeten om de 1 uur. Maar die gaat er ook aan komen. Wees niet bang. De avond is nog jong, maar de plannen die zijn groot. En de DJ draait mijn song, en de zaal loopt vol met de rook. Hebben drukken de drukte die deze week rust op mijn schouders gewoon even weg? Want ik ben niet met jou en ik laat je niet gaan, dus geloof me wanneer ik je zeg. Huh?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 is van ons verblijf blij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 Jan Smit en Kraantje Papi. Met jou. handen omhoog. Nou, dat gaan we doen, handen omhoog voor Jan Smit en Kraantje Papi. Voor Zandvoort en de regio. Maar we gaan eerst naar het regionieus met Dolly Ten Pierink. En de volgorde is veranderd, hoor ik. Ja, iets. Ja, er is nieuws bijgekomen. Kijk. En het grootste nieuws is wel dat ik anders heet dan jij zegt. Maar goed, dat weten we. Dat Dolly Ten Pierink. Pierik. Pierik. Geen N. Wereldnieuws, hè? Nee hoor, nee. Wereldnieuws. Zonder N, zonder en. Sorry. <laughs> Breaking news. Breaking news, ladies and gentlemen, is nou Dali ja. Ten -Rink, maar Dali Ten Pierik. Kijk, een naamsverandering. Ja. <laughs> ben je wel 18 plus? Want anders mag je niet, hè? Oké, okay, nee hoor, nee, Ik ben al, ik ben al uh, Hoe noemen ze dat? Extra 18 belegen. 18 plus. doen we ja, dat. Het Ja, ja, ja. Het Maar goed, we gaan een update. Uh, gaat te volgen van het regionale nieuws van 14 oktober. En dan starten we met te vertellen dat op 20 oktober 2014 worden de werkzaamheden gestart die plaatsvinden in de laatste fase van het project Wonen, Zorg en Welzijn tussen de Curiestraat en de Van Leeuwenhoekstraat. En dat is dus nabij het winkelcentrum in Nieuw-Noord. In de periode van 2010 tot 2013 is in Nieuw-Noord de Varenheidsstraat en een deel van de Flemingstraat heraangelegd. En de voorbereidingen van de derde fase van de Vlemingstraat zijn inmiddels afgerond. Het materiaal is besteld en de aannemers staan in de startblokken. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd... waardoor bepaalde delen van het gebied, waaronder het winkelcentrum, altijd bereikbaar blijven. En naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de kerstperiode afgerond. Dit is mede afhankelijk van het weer uiteraard. Dan, lieve mensen, het is herfstvakantie deze week in Zandvoort. En uh, misschien is het leuk om te weten dat er... Uh, ik heb hier een paar dingen genoteerd staan die u met de kinderen zou kunnen doen. En wat in de herfstvakantie kan, in geen andere periode eigenlijk... dat zijn de kinderbeurlwandelingen. U weet waarschijnlijk wel wat beurlen is. Dat is het geluid dat de reën maken, de herten in de duinen omdat het paarseizoen aanbreekt. Dus uh, wie het hardst kan beurlen, die heeft een wijfje. Doet het eens voor. En... Okay, Zo ongeveer, okay, toch? Oké, okay, cool. En ik ben nog niet eens geweest, moet je nagaan. <lacht> nou, goed. Dus, uh, en, en uh, u kunt ze dus zelf spotten... die beurlende en strijdende herten tijdens de bronstijd. Zo noemen ze dat dus, ik zeg paringstijd, maar het is bronstijd... En uh, tijdens de wandeling wordt u uh, door de Amsterdamse Waterleidingduinen neemt de gids u mee naar de beste plekken... om burlende en strijdende herten te zien. En, en dat is een fantastisch schouwspel dat je zeker niet mag missen. Um, de wandelingen zijn op donderdag 16 en op 18 en 19 oktober... in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De prijs is 6,50 euro en de start is om half uur smiddags... U kunt uh, informatie hierover terugvinden op www.vvvzandvoort.nl. En om zeker te zijn van een plek uh, tijdens die wandeling... Uh, reserveer je vooraf bij VVV Zandvoort. Dan uh, op zondag 19 oktober is ook best wel aardig om met de kinderen te doen. Dan organiseert de IVN Zuid-Kennemerland samen met Landschap Noord-Holland... een paddenstoelendag op de Overplaats... Naast de ingang van speeltuin Linneushof... regelmatig vertrekken er excursiegroepen door het gebied de overplaats... Uh, op zoek naar paddenstoelen. De, die excursies zijn gratis. En uh, er is een heel gevarieerd programma rondom paddenstoelen. En voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar... zijn er speciale kinderexcursies. En de duur van de excursie is ongeveer zo'n anderhalf uur... Het parkeren is mogelijk op parkeerterrein van de of aan de Glipperdreef. En voor informatie kunt u naar de website www.ivn.nl. Tot zover de herfstvakantie. Dit voorjaar is de reconstructie van de burgemeester van Af Alverstraat afgerond. De weg heeft een gedaanteverandering ondergaan en ondergronds is er ook veel gebeurd. Om dat resultaat samen met de gebruikers, bewoners, ondernemers, gemeente en provincie te vieren... is op 3 november 2 uur een klein officieel moment ingelast bij de entree van het circuitpark Zandvoort. Dus we zijn allemaal uitgenodigd. De gemeente heeft in een brief laten weten dat het jeugdhonk Zandvoort... dat gevestigd is in clubstijl in de Kostenstraat, met directe ingang dicht moet... Naar verluid heeft de eigenaar problemen om de vergunning in orde te krijgen. De exploitant echter zegt dat het een en ander op een fout van de gemeente berust. Feit is wel dat Clubstijl afgelopen weekend dicht is geweest... en de sluiting van jeugdhonk Zandvoort gaat met onmiddellijke ingang in. Of en wanneer het weer open mag is nog niet bekend. Dus vanaf maandag is er geen jeugdhonk Zandvoort meer. Dat is ook leuk in de herfstvakantie, verdorie...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 Soraya, ik hoop dat je dit gehoord hebt, dat je moeder dit voor je roept en over je roept. De politie kan niets zeggen over het onderzoek... maar zegt er alles aan te doen om Soraya terug te vinden. En de politie vraagt mensen die informatie hebben zich te melden... via 0800 6070 En dan uh, tot zover het nieuws voor vandaag. Ja, vandaag is het een bewolkte dinsdag met slechts af en toe wat zon. Uit die bewolking valt soms wat regen of een enkele bui. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Bleh. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en valt er een enkele bui. De zuidwestenwind neemt af naar matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden.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 We zijn de buurman. Dat zijn mooie nummer 'formidabelen'. Nou, het is ook formidabel hoe die het doet, hoor. Altijd. Ik vind het knap. voetbal. Nou wil ik het weten. Koetjesvoetbal. Nee, deze doe ik niet. Ja. Nee, deze. Die. He, die wou ik jonger, jonger, Koetjesvoetbal. Jonger. Ik moest hem even zoeken hoor. We <laughs> gaan het even spannend maken. Wat is het nou? Het koetjesvoetbal. Het we het zijn gebeld. En we weten het. Ja, ik waar. Ja, Maurice heeft het antwoord. Ik heb het antwoord voor je. Vertel. Wat denk je? Vertel. Ik ga het vertellen. Het is tafelvoetballen. Ach. Maar niet gewoon tafelvoetballen. Maar. De, de, de, de poppetjes zijn uh, veranderd voor Zwitserse koeien. Dus in Zwitserland spelen ze tafelvoetbal met Zwitserse koetjes in plaats van ja. menselijke spelers. Ja. Dus dat is koetjesvoetbal waar Guus mee zo over zingt. Ja, blijkbaar. Ik weet het nou, niet. Nou, opzij, opzij, opzij. Koetjesvoetbal. <laughs> ja. Hoe kom je erop? Ik weet het niet, hoe kom je er vanaf? Ja, ik denk dat dat gewoon <laughs> een, een grapje van Guus is. hè? Ik denk het wel. Ja, ja. Die kans je kan zitten dik in. Heb je nog meer te lachen meegenomen? Ik heb nog meer te lachen meegenomen. Want om één uur hebben we de conferentie overgeslagen. Erg is ie, hè? Ik wou gewoon een mooi stukje muziek draaien. Oh, en toen kreeg okay. ik helemaal me. Van Dolly. Dan waar is die conferenze? Ja, hij heeft twee blauwe ogen nu. Meteen tien luisteraars uh, aan de telefoon. Ik denk, ja. die gaan bellen over Koetjesvoetbal. Maar nee hoor, die ging wel over de conferenze. Nou, hier ja. komt hij dan. De conferenze van Sjaak Bral. Ja, echt waar. Sjaak Bral. Met, uh, het is gelukkig <laughs> met heel is geluk actueel, actueel hè? Het oh, is een geloof. Wij zeggen ook, ik geloof in Sinterklaas. In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst. Einde discussie. GELACH. Klaar. Oh. En ieder geloof heeft wel iets doms of iets hypocriets. Het is, dat hoort er nou eenmaal bij. De katholieken geloven dat Maria onbevlekt bevangen is. Geloof ik zelf? Die geloven dat God tegen ze zat te praten in een brandend braamenbosje. Ga je gang. Moslims geloven dat je met vier vrouwen tegelijk mag trouwen... Je moet dat niet aan denken. <lacht> moslims geloven ook dat je bij de ramadan overdag niet mag eten en drinken. U moest dus weten hoeveel moslims er dan ineens overdag gaan douchen met hun mond open. <lacht> Hypocriet. Van mij mag-ie. Ieder geloof. De Dalai Lama. De Dalai Lama. Oh, een mooie man. Dalai Lama. Ja, charismatisch. Mooi boeddhisme. Ja, prachtige man. Totdat je hoort hoe hij over homo's denkt. Dan piep je wel anders. Ieder geloof heeft een vlekje. En bij ons is dat Zwarte Piet. En nog één ding, maar dan hou ik er ook wel voor op. Er is wel iets mis met je zelfbeeld als je je gaat vergelijken met een schetsfiguur. Want dat is Zwarte Piet natuurlijk, hè. Het is een fantasiefiguur. Het bestaat helemaal niet. hetzelfde als dat ik zeg van, nou, vind die Spiderman? Vind ik een nare man, Spiderman? Dat vind ik... Die doen me denken aan Marlies Dekkers. Ik weet het niet. Ik vind het een, een, nare, een nare man. Een nare man. Eigenlijk is Zwarte Piet een hele slechte Spider man, Want hij kan alleen door die schoorsteen naar beneden, zo. En als wij nou maar vol blijven houden met z'n allen, dat zwarte Piet zwart is geworden, omdat hij door die schoorsteen naar beneden is gezakt, is er niks aan de hand. En die grote rode dikke lippen, die heeft hij gekregen omdat hij met zijn harsjes tegen het bakstenen binnenbuurtje. Zo... <lacht> zo is het. <lacht> en natuurlijk had hij beter de voordeur kunnen nemen. Zoals alle intelligente blanken mee doen. <lacht> Wanna thrive I Zo heet het in mijn Wicked Wonderland. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nou hoor je hem op nummer 39 stond die Martin Tungeva. Maar dit is Laureen Euphoria. jaar geleden. Marine Euphoria. En dit is Emily Sunday. Even wat rust erin. Einde van de uh, lunch. Ik hoop dat het allemaal lekker is geweest. Ik hoop dat u heeft genoten. Morgen zullen Ruud Jans hier weer zitten. Samen met Angela. Ik dank uh, Dolly en Pierik. Voor uh, het regionieus en de co-assistentie. En we gaan eruit dit uur met de nummer van... Uh, al de Liefste. En Ramse Shafi. En dan weet iedereen al welke het is natuurlijk. Laat me. Vrijdag ben ik er weer tussen 3 en 5. Uh,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 Vivre, ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En wijze ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor laatste brief.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 MUZIEK C'est ce qu'a dit le père Hugo Moi qui ne pense pas à l'histoire Je manque d'esprit d'apropos Voorloper blijf ik nog jouw genre Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe feil